Vanavond is op de Amstel in Amsterdam het traditionele bevrijdingsconcert gegeven... waarmee de officiële festiviteiten van 5 mei werden afgesloten. Koningin Beatrix was bij het concert aanwezig... in gezelschap van onder andere de Duitse president Kouk. Op het programma stonden klassieke en moderne stukken. De solisten zongen ook samen een lied. Aan het einde van het concert werd de koningin traditioneel uitgezwaaid... met We'll meet again. Het thema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei was dit jaar... Vrijheid geef je door...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 Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt... of de baby van een mishandelde vrouw te vroeg geboren is door die mishandeling. De zwangere Marokkaanse vrouw van 26 en haar vriend... werden eind maart op straat in Amsterdam uitgescholden... door een groep Marokkaanse jongens, waarna een vechtpartij ontstond. De vrouw werd geschopt en geslagen. In het ziekenhuis leken de verwondingen mee te vallen. Een week later werd de baby te vroeg geboren en kort daarna overleed het kind. De vijf daders van de mishandeling zijn allemaal minderjarig. De Grieks-Nederlandse schrijver David Pefco heeft de Gouden Boekenuil gewonnen... de belangrijkste Vlaamse literatuurprijs. Pefco won met Het Voorseizoen, zijn tweede roman. De prijs bedraagt 25.000 euro. Onder de andere genomineerden waren de Nederlandse schrijvers... Jeroen Brouwers en Herman Koch. Chelsea heeft voor de zevende keer de Engelse bekerfinale gewonnen...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 Het weer. Hier en daar in het zuiden en oosten nog een spat regen. Vannacht overwegend droog. In het zuiden wordt het een graad of zes. In het noorden kan de temperatuur bij opklaringen tot drie graden zakken. Morgen overwegend bewolkt en lokaal mogelijk wat regen bij elf graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan is er verkeersinformatie van de ANWB. De A4 Delft richting Amsterdam. Daar staat tussen Leidschendam en Dorp drie kilometer. Dat komt door een ongeluk. De weg is nu weer vrij.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 Zouden Verhagen, Donner, Hille, Spies en Bleker... nou van elkaar geweten hebben dat ze in het diepste geheim... allemaal verzetstrijders tegen de PVV waren? Welkom bij Met het Oog op Morgen op deze Bevrijdingsdag. De Fransen en de Grieken die gaan het wereldnieuws dit weekend domineren... want beide landen houden morgen belangrijke verkiezingen. Verliest Sarkozy het edc paleis aan Hollande en hoeveel schade gaan communisten, ultranationalisten en fascisten... de middenpartijen aan het sint tagma Aan de vooravond van de verkiezingen peiden we de stemming in Griekenland. En verder, de veilingsite Katawiki biedt vier oude thrillers... van de auteur Fjodor Klondijk aan, maar wie is Flodder Kondijk? Opheldering straks. Op de ondergang van de Titanic na... was het misschien wel de beroemdste verkeersramp van de 20e eeuw... 75 jaar geleden stortte de Zeppelin de Hindenburg neer. We kijken terug met luchtvaarthistoricus Mark Dierix... en met componist Renske Vrolijk... die een videokantate maakte over de crash. En de Franse verkiezingen inspireerden ons tot de muziekkeus van vanavond. Maar eerst het nieuwsoverzicht. Zaterdag 5 mei. Hierbij ontsteken het vrijheidsvuur... Heer, hebben ze heute Nacht in Wageningen entzündet. om het in het land en im Anschluss ook hierheen naar Breda te tragen. En dat was de symbolische start voor alle bevrijdingsfeesten in heel Nederland. Een bijzondere rol was vandaag weggelegd voor de Duitse Bondspresident Joachim Gauck. Het is voor een Deutschen en ganz zeker voor mij niet selbstverständlich dat ik heute hier voor hen stehe. Ik heb de indruk dat in Nederland het overgrote deel van ons land eh, dat begrijpt, dat goed vindt. En, en je zag het ook aan het applaus in de kerk. Eh, wij sloten deze man in onze armen gezamenlijk. Handjevol echte oorlogsveteranen uit de Tweede Wereldoorlog. It's a lovely ho lovely people. Welkom in us. It's been marvelous. We just hier enjoyed ourselves. Here. Er was ook nog ander nieuws op deze bevrijdingsdag. Zo ontsnapte de lijsttrekkersverkiezing van het CDA... op het laatste moment aan de dreigende kleurloosheid. Henk Bleker wil namelijk partijleider worden. Ik vind dat het CDA zich moet ontwikkelen naar een, een brede, moderne volkspartij. Echt een volkspartij. Met die andere volkspartij, van naamgenoot Henk en dienstpartner Ingrid... heeft Bleker het helemaal gehad. De PVV, daar kan ik heel kort over zijn, de PVV... ...had en heeft een aantal standpunten waar ik niks van moet hebben. Een stem op Bleker is dus een stem tegen beelders. PVV, punt. Aan de telefoon oud-CDA-kamerlid Annie Schreier-Pierik. Goedenavond. Goedenavond. Heeft het u verrast dat uh, Henk Bleker zich op dit late tijdstip nog kandidaat heeft gesteld? Niet alleen mij, maar ik denk ook uh, heel veel anderen. Op het laatste op de valreep. Maar eigenlijk weten we, of kennen we dat een beetje ook van Henk. Als we kijken op de valreep, weet hij partijvoorzitter. Daarnaast, op, uh, als we op de valreep ook uh, staatssecretaris. En nu op het laatste moment komt Henk toch weer uit de kast. Het is toch uh, een beetje een man van op de valreep, zeg maar? Ja. Maar uiteindelijk, want het gaat natuurlijk ook om wie, wie bereikt uiteindelijk straks de eindstreep. En ik denk dat Henk nog best een hele serieuze kandidaat kan worden. Ja, want hij heeft ook echt professionele steun gekregen... Hè? van de oude spindokter van Jan-Peter Balken en de Jack de Vries. Ja, Jack de Vries, maar goed, de, de, de Jack de Vries bepaalt het niet alleen. Maar als je kijkt naar de achterban... Eh, zeker 87% van de boeren en tuiners in het land die staan achter Henk Bleken. Dat is een onderzoek van het dagblad, of van het de Boerderij. Nou, eh, een heleboel mensen op het platteland die ook daarbij het geld verdienen... Via deze sectoren, Henk heeft een hele grote achterban. En daar zitten ook heel veel uh, heel veel mensen die ook bij het CDA betrokken zijn. Dus leden van het CDA. Dus als uh, gestemd zal gaan worden, ja dan denk ik dat we toch nog te maken krijgen met uh, twee personen die uiteindelijk de eindstreep uh, zullen gaan halen. En ik denk ook Sibrand natuurlijk een hele serieuze kandidaat is. En Marijke Spies, die valt dan af? Lisbeth is het. het is Lisbeth. Oh, sorry, Lisbeth Spies. Ja, ja, ja, Natuurlijk ja, ja. heet ze Lisbeth Spies. Ja, ja. Nee, maar ik, ik, ik persoonlijk denk gewoon... Uh, of ik, ik denk een heleboel mensen zeggen dat ook als Henk Blikker zegt... ik ben een, een volk, ik ga voor het volk. Hij is een beetje een volksvertegenwoordiger. Uh, een, een, iemand vanuit het volk. Maar Fiebrand uh, is een serieuze kandidaat. En we hebben te maken toch ook uh, met een bankencrisis, met bouw, met zorg. Ja, je moet daar ook een serieuze kandidaat hebben staan. Een serieuze lijsttrekker die toch de zorgen van dit land... ja, ook breed kan pakken. En ik zeg niet dat Henk dat niet kan, maar ik denk toch heel veel leren daar een beetje anders naartoe kijken. Dus het, is, het wordt heel spannend. En bijzonder, ja, ik vind het jammer dat toch niet een vrouw op het laatst hier serieus in mee mag nee. doen. Maar ik loop nee. misschien een beetje vooruit. Misschien komt het, gaat het een hele andere nog, kant het uit. Uh, nog één vraag, mevrouw uh, Schreier. In de media wordt nog wel eens schamper uh, over Bleker gedaan. Uh, Zijn man manoeuvres met de Polder en het de jonge vriendin en dat briefje bij Pauw en Witteman aan Mauro. Maar u zegt... Volgens gegevens van de boerderij, de boeren staan achter hem in Nederland. Dat is een zeker iets. En datgene wat u net noemt, daar ligt op het platteland niemand wakker over. Daar gaat het om brood op de plank en werkgelegenheid en zorgen dat we het land op de rij krijgen en houden. Niet alleen nationaal, maar internationaal. Dan zijn hele andere zaken wat een orde is waarbij men de afweging aan de keukentafel maakt waar je op gaat stemmen. En nogmaals, maar ik zeg dus niet dat Henk het wordt. Sibrand is ook een hele serieuze kandidaat. En Lisbeth, ja, het is jammer, maar echt, Henk die gaat er gewoon keihard tegenaan. hij begint gewoon keihard de campagne met uh, eerlijk helder Henk. Ja, ja. ik ken ook heer, heerlijk helder Heineken. En dan ben ik ook meer van groot om eerlijk te zijn. Maar ik denk dat, uh, ja, ik denk toch wat dat Henk, uh, Henk, gaat er keihard tegenaan. Maar nogmaals, ik, uh, het wordt spannend. Het wordt spannend. Het wordt dat spannend. is onze conclusie, mevrouw Schreier-Pierik. En dank u wel voor dit interview. Ja, graag gedaan. Daar dan het andere nieuws. Het is lastig om een baan te vinden, dat weet u als u werkloos bent. En dan ga je op zoek en krijg je, ontdekte RTL Nieuws... van het UWV ook nog eens verkeerde adviezen. Ze waren op zoek naar mensen die konden lassen... en bewakers van gevangenis. Nou, niet echt passend werk voor een maatschappelijk werker... want daar ging het om. Vanwege bezuinigingen worden veel UWV-kantoren gesloten. Een baalvinder moet voortaan via de site... Je loopt regelmatig vast omdat wat de site vraagt... en wat je probeert in te geven... door die site vervolgens steeds weer wordt geweigerd. De opleidingen zijn onbekend, de functies zijn onbekend... en je weet niet hoe je dan verder moet. Het UWV erkent dat het vaak fout gaat... maar dat is niet de schuld van het UWV zelf, hoor, maar van de computer. We gaan het systeem wat we gebruiken, uh, waar we gebruik van maken bij die koppeling... dat gaan we ook dit jaar uh, vervangen door een nieuw uh, systeem... wat beter in staat is om die koppeling ook voor iedereen te maken. Bent u ook uh, teleurgesteld dat de wielrenners van de Rabobank ploeg vermoedelijk toch doping hebben gebruikt? Een verslaggever van de Volkskrant had een onthullend gesprek... met oud-ploegleider Theo de Rooij. Hij ontkent dus ook gewoon niet dat er doping gebruikt is. Hij kan ook zeker niet uitsluiten dat er EPO is genomen... Al is het maar als herstelproduct om renners gewoon weer op de been te krijgen in een grote ronde. Michael Bogert heeft dopinggebruik altijd ontkend. En als er een onderzoek komt gaat dat maar acht jaar terug. Dus deze overwinning in de Tour tien jaar geleden pakken ze hem nooit meer af. De glimlach zit op het gezicht van Michael Bogert. Nou, deze overwinning, daar had hij van gedroomd. Daar had hij zijn zinnen opgezet. Nu gaat hij over de streep komen. Michael Bogert wint de etappe naar La Plagne. Dat was Nieuws vandaag op Radio en TV. De muziek van La Douze Franse. Morgen gaan de Fransen naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. En gaan ze dan voor Goodold Nicolas Sarkozy? Of kiezen ze voor zijn tegenstander, de socialist François Hollande? En welke muziek past er eigenlijk bij deze campagne? Correspondent Ron Linker, om te beginnen. Wat hebben Sarkozy en Hollande vandaag nog gedaan om zieltjes te winnen? Ze mogen eigenlijk geen zieltjes meer winnen, Max. Want uh, de campagne is formeel afgesloten op vrijdagavond. Het is verboden voor kandidaten om campagne te voeren. Dus ze mogen geen uh, grote redenvoeringen meer geven. Uh, er mogen geen folders meer worden uitgedeeld. Geen spotjes meer gedraaid. Uh, maar ja, je kunt natuurlijk een kandidaat niet verbieden... om af en toe zijn een handje te geven. Dus we hebben gezien hoe uh, kandidaat, de socialist François Hollande... handjes aan het schudden was op een markt in Tulle. En ik moet zeggen dat ik Nicolas Sarkozy vandaag... even niet op televisie heb gezien, maar het zou kunnen... Dat ...dat hij deze zaterdag heeft doorgebracht bij zijn familie hier in Parijs. Van de eerste ronde was Hollande de winnaar. Gaat hij dat volhouden? Of denk je dat Sarkozy toch op het laatste moment terugmept? <laughs> het is spannend, Max. Uh, maar ja, het is ook raar, want over 24 uur weten we dus... ...wie de nieuwe president van Frankrijk is. Het is verboden voor journalisten om uh, peilingen te geven vanuit Frankrijk. Dat mag niet meer op deze laatste dag. Dus... Uh, ik moet een beetje in codewoorden blijven, maar laat ik het zo zeggen... Je kunt straf Neem... krijgen als je mijn vraag beantwoordt. Precies, precies. Er staat een behoorlijke geldboete op. Maar laat ik het zo formuleren, en dan weten jij en ik waar het over gaat. Nederland heeft nog altijd 5% voorsprong op Hongarije. Ik herhaal, Nederland heeft nog altijd 5% voorsprong op Hongarije. Het zijn jouw eerste verkiezingen als correspondent in Frankrijk. Hè? Je hebt ze een paar keer in Amerika gedaan. Wat is het verschil voor jou als journalist... Uh, nou, behalve dit soort regels... Hè, maar er zijn ook andere regels... dat kandidaten precies evenveel zendtijd moeten krijgen. Um, dat zijn toch wel rare verschijnselen die je in Amerika niet ziet. Verder was het me opgevallen dat Hollande als kandidaat in Amerika... natuurlijk geen enkele kans had gehad. Als je in Amerika voorstelt om een nieuwe belastingschijf in te voeren... van 75%, Ja, dan denk ik dat je nog niet eens de primaries haalt. En verder is het zo dat... Um, als Hollande zou winnen, dat Frankrijk dan een president krijgt die niet getrouwd is, die een partner heeft, een compagnon, een, een vriendin. Hij heeft vier kinderen bij Ségolène uh, Royal, met wie die ook al niet getrouwd is. Nou, dat zijn toch dingen die hier in Frankrijk beschouwd worden als privéleven. In Amerika zou het echt wel uh, onderdeel zijn van de campagne, denk ik. Wat was voor jou dan de muziek? De plaat van ja. deze campagne? Het lied van de campagne, Max. Nou, ik moest er heel even uh, over nadenken. Want uh, je hebt natuurlijk uh, bij de themamuziekjes van de beide kandidaten. Maar die van Sarkozy was echt te bombastisch. En die van Hollande, die klonk weer heel erg saaiig en steriel. Dus ik heb iets anders gekozen. Het schoot me ineens dit lied weer te binnen. On lâche rien. We geven niet op. Het is een uh, actielied, actielied van links. Het Front de Gauche. En er was een keer een mars, een protestmars hier uh, in Parijs. En daar moesten wij een paar uur achteraan om verslag te doen. Een bestelbus. Uh, aan de kop van die bijeenkomst met een grote luidspreker erop. En een wat dikkige man die in ketelpak. die achterstevoren vanuit de klep. de mars toeschreeuwde. en ook meezong met dat lied dat maar doordreunde. On la rien. Het ging maar door en het bleef bij ons in het hoofd hangen. En du. En dus nu uit de Franse campagne. Ashkaïle Saltem Banks met On la rien. monde ma cité HLM jusque dans ta campagne profonde notre réalité est la même et partout la révolte gronde dans ce monde on n'avait pas notre place on n'avait pas la gueule de l'emploi on n'est pas né dans un palace on n'avait pas la cba papa sdf chômeur ouvrier Paysans immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser. Faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Nous parler d'égalité Et comme des cons on les a cru Démocratie fais-moi marrer Si c'était le cas on l'aurait su Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché C'est qu'on met chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus Au fond, il a qu'une seule règle en somme se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus. Nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.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 de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant, tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien.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 Veel gehoord bij de linkse demonstraties in Frankrijk de laatste weken. On las Het werd voor u uitgekozen door NOS-correspondent Ron Linker. Straks komt de keuze van topkok Alain Caron. Maar eerst Griekenland. Goedenavond, historicus Kees Klok. Net terug uit Griekenland, hè? Ja, ik ben donderdagavond teruggekomen. Hoe staat het daar met de verkiezingskoers? We hadden het net over Frankrijk. Ja, ik moet zeggen, dat leeft wel onder de mensen. Maar het is toch een heel bijzondere campagne geweest. Het ging uh, tussen de PASOK en de Neo-Democratia wel hard tegen hard. Uh, maar het merkwaardige van deze campagne is dat heel veel mensen waarschijnlijk tot op dit moment nog niet weten wat ze gaan stemmen. Ze weten dat ze niet op Samaras of niet op Venizelos gaan stemmen. Maar op wie wel, dat is nog de grote vraag. <kijkt> en wij weten het ook niet. Want de, de laatste polls zijn twee weken geleden uitgekomen. En daarna mogen er tot na de verkiezingen geen polls worden gepubliceerd. Dus we tasten ook een beetje in duister. Het gaat tussen de linkse PASOK en de rechtse conservatieve Nieuwe Democraten al altijd hard tegen hard. kan ik me herinneren. Was het, ja, was het die campagne dit keer? Nou, de, de campagnes gaan in Griekenland altijd op een iets andere toon dan, uh, dan in Nederland. Ja, een wat maar zeggen. hogere toon. Ja, ja men, men is gediscussieerd er überhaupt wat gepassioneerder. Uh, maar het, het ging nu toch ook wel, wel echt uh, heel scherp hoor. En, en, en, en ja, dan had je natuurlijk ook nog het geroep van, uh, van de andere partijen ertussendoor, met name de, de wat extremistische partijen. Dus het was op zich wel een. Uh, een mijn indruk, tenminste, dat het, het, het, het toch wel een hele uh, harde campagne met een hoop scheldkanonades... en zwartmakerij. En nou ja, alles wat er dan zo bij komt natuurlijk. Gaan die kleine extremistische partijen doorbreken, denk u? Nou ja, dat is het grote probleem. Uh, we hebben natuurlijk in Griekenland een kiesdrempel van, uh, van 3%. Daar moeten ze eerst overheen. Maar het, het, het toch wel nare uh, bijeffect is van, uh, van hele situaties door, door die crisis dat er een enorme, ja, toch radicalisering uh, optreedt. En, en dat dus de, de, de extreme vleugels van het politieke spe spectrum daarvan profiteren. En dat de kans dus zeer Aanzienlijk is dat we maandag uh, een, een handvol nazis in het Griekse parlement hebben. Ik las iets over een partij die zich de Gouden Dageraad noemt. De, de Grissi Avri, dat... ja, dat is dat. Is en dat, dat eigen... is een naziepartij, vindt u? Ja, dat nou, dat zijn dat, dat, dat blijkt ook als je ze ziet. Ze hebben tekens die verdacht veel lijken op de swastika. Hun gedrag, uh, hun kreten uh, is, uh, is precies hetzelfde... als van de, de, de nazi-knokploegen in de jaren dertig. Het zijn mensen die flikkeren uh, molotov-cocktails en souterrains... waar ze uh, illegale immigranten vermoeden en zo. En als je er een beetje uitziet als een Pakistan... en, en, en je komt die mensen tegen, dan kan je een flink pak rammel krijgen... Nou ja, dat tuig heeft zich nu tot, partij, tot partijen omgevormd. En, en die maken en, kans. En die maken kans, omdat dat er zijn, ja... Ik bedoel, ultra-rechts leeft natuurlijk... is natuurlijk een redelijk kleine groep, maar toch... is er altijd wel in de Griekse politiek uh, sprake geweest... dat er uh, van, die, van die ultra rechtsen nog, uh, met, met, nog met groenta sentiment rondlopende uh -huh. mensen zijn. En nu zijn er dus een hoop Grieken die, Ja, die, die, die, weet je, we weten... We stemmen maar een keer op hun, niet zozeer dat wij met die ideeën eens zijn... Maar wij uh, uit gewoon, hebben... ja ja, zoals een aantal mensen hè, uh, bij ons uh, uit protest op de Pvv heeft gestemd en, uh, ja. nou, hè, dan, dan, en nou denk ik dat de Pvv makke schapen zijn als je die met de Grietje Afrië uh, ja die loopt niet met vast die kan ik u nee verseken. nee is nee, nee nee dat, is, dat er zit toch wel, een, toch wel enig verschil tussen maar goed, die die partij wel de, van welke extreem linkse partijen hebben die Sociaaldemocraten van de PASOK op hun, op hun beurt last nou, die hebben natuurlijk in de eerste plaats wel last van de kukoe, hè, van mevrouw uh, Paparia. Dat zijn dat communisten? Ja, van de oude stijl, hè. die hebben ook nog keurig ML achter, uh, achter de, de titels staan. de oude stijl, dat wil zeggen dat ze voor Noord-Korea zijn of voor... Nou ja, dat, nou, ik, ik, ik zou zo zeggen, als mevrouw Papariga de macht zou krijgen in Griekenland, dat, dat er dan een grote kans is dat Griekenland vervalt tot een soort Noord-Korea. Uh, Lenin en uh, Stalin en zo, daar Stalin, weet ik nog niets, maar Lenin is nog zeer populair in die club. En dit is echt een uh, van, van, van de oude stempel. Uh, daar gaan ongetwijfeld wel meer stemmen naartoe dan uh, voorheen. Maar je hebt dan ook nog een andere uh, behoorlijk extreme partij, de Syriza. Een beetje te vergelijken met de Nederlandse SP. Maar hè, een partij die ook heel hard roept hun, hun, hun verkiezingskreet was ook Goris aftous. En die af en toe, hè, de anderen, dus zonder, de al of zonder hun. Hè. En die hun, dat zijn wij dan in Europa. Dus dat uh -huh. is ook, uh, Ze willen ons de, eruit. Nou ja, ze willen heel, heel Europa eruit, alleen Griekenland als Europese Unie en de rest buiten en dan de, terug naar de drachmen, dat, dat soort onzinnige, uh. nou ja, in mijn ogen dan. Maar die zijn, die zullen ongetwijfeld ook wel uh, in, in populariteit winnen. Het lijkt een beetje op het beeld dat in heel Europa, ook in Nederland er wel is... Een traditionele middenpartijen die verzwakt worden... versplintering, de, de flanken rukken op. Wat voor ja. soort gemoedstoestand zit daar bij de Griekse kiezer achter? Dat hij ja, naar de extreme zoekt... Nou, men voelt zich in feite toch door, uh, door zowel uh, neodemocratie als PASOK verraden. In die zin, dat, uh, waar probeert de regering het geld te halen? Hè, bij de groepen waar het eigenlijk niet zit. Of, op, hè, of waar het waar ten dele zit. En uh, dat zijn ook de groepen die aan, aan die crisispart nog deel hebben. Hè. En uh, de de, de PASOK en N&D worden echt gezien als de vertegenwoordigers van de politieke elite... die dertig jaar lang... Uh, leuk de baantjes hebben verdeeld en de zakken hebben gevuld. En dat zal wel of niet waar zijn. Er zijn natuurlijk voortdurend schandalen. Uh, nu hebben ze meneer, zo gaat voormalig minister van Defensie, een paar weken geleden opgepakt ja. wegens uh, allerlei verdenkingen. En zo zijn er wel meer. En ja, die, die, die, die, die, de, oude, de oude politiek, zal ik het maar even noemen, die wordt er daardoor de mensen op afgerekend. Men zegt ja, die lui willen we in ieder geval niet. Uh, dat wil niet zeggen dat wat er verder in het parlement zit. dat die ook erg populair zijn, want dat is ook niet het geval. Maar ja, je moet, je moet er natuurlijk toch wel ergens op stemmen. En dan, dan in ieder geval niet op PASOK en Neodemocratia. En nou ja, dan trekt men dus naar links of naar rechts. U vrees kortom e voor de toekomst van het midden in Griekenland. Ja, dat, dat, ja, kijk, we zitten natuurlijk een beetje koffiedik te kijken, maar dat allebei de partijen een flinke klappen krijgen, dat is wel, uh, wel, wel duidelijk. Het zal een beetje vanafhangen, als de neodemocratie de grootste partij blijft, dan krijgen ze in ieder geval wel een bonus van 50 zetels erbij. En dat zit in de Griekse kieswet. Dat, uh, de, de, de partij die als de meeste stemmen krijgt, die krijgt 50 zetels extra, zeg maar, erbij. Uh, om zijn positie te versterken. En uh, de Samaras zal nog wel een behoorlijk aantal zetels krijgen... want het is toch wel de verwachting dat hij de grootste partij wordt... als je uitgaat van de laatste polls. Maar er zullen toch ook een aantal, groot aantal mensen zijn... vanuit de Nederlandse de, Democratie. die dus naar partijen gaan die, die, die rechtse zijn. Uh, nou, die heeft u geschetst. Ja, ja. We kennen het hele palet. En ja. we houden ons hard vast samen met u. Kees ja. Klok. En dan gaan we terug naar de muziek, de muziek van de Franse campagne. Alain, Alain Caron is een Franse topkok die al jaren in Nederland woont en werkt. Goedenavond, meneer Caron. Goedenavond. Gaat u stemmen morgen? Kan dat in Nederland? Ja, natuurlijk. Ik kan stemmen uh, bijna in elke stad. En uh, ik ga stemmen bij de consula van uh, Amsterdam, het Franse consulaat. En verheugt u zich daar ook? Gaat u dan ook met alle andere Fransen in Amsterdam praten? Ik ken wel de consul, volgens mij is die daar. En de directrice van Atoe France, die, die zijn allemaal gevraagd om mij te helpen. Om, um, ja, om een beetje de alle, noem je dat, de scrutin uit te zoeken. Om te kijken wie heeft uh, de keuze te, ja, te maken. Wie weet en, u het al? Wie ik ga stemmen? Ja. Ja, ik vind het heel moeilijk. Ik vind het echt... Normaal uh, ging ik altijd stemmen en ik wist precies van tevoren voor voor wie. Maar nu vind ik, uh, ja, Sarkozy, wat heeft hij gedaan, is, het, uh, hij is niet super goed gedaan door Frankrijk. Bien que Frankrijk is een heel moeilijk land om te um, gouverneren. Maar uh, Hollande, wat hij voorstelt, is ook bijna, bijna niet geloof. Dus uh, ik vind alleen maar bij Hollande, het heeft een mooie naam voor ons hier. Hein? François de la Hollande. Welke plaat mogen we voor u draaien? Uh, ik wil heel graag dat u um, een plat drijft van Chalas Naboer. Zoals die Ik vind het een heel mooi liedje. Heel uh, triest ook. Dat gaan we doen. En heel veel sterkte met uw, uw scrutin, uw keuze. Ja, dankjewel. Alain J'habite Ik habite seul met maman. In een très vieil appartement. Rue Saraza. Ja. tenir compagnie une tortue de canarie et une chatte pour laisser ma main reposer, très souvent je fais le marché et la cuisine je range, je lave, j'essuie à l'occasion je pique aussi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 Et leur tabler, marcher ondule, Saint-Jean, ce qu'il croit être nous, et se couvre les pauvres fous de ridicule. Sa gesticule et parle fort, sa joue les divas, les ténors de la baie. Les Lazis les Colibets, mais laisse froid, puisque c'est vrai, je suis un homme comme ils disent. Charles Asnevoer en Comine En straks komt nog de keus van Jeanne Wikkler. is de directeur van het Instituut Nederland in Parijs. eerst naar Studio de Smet in Amsterdam, naar Frans Jansen. Goedenavond. Goedenavond. U bent groot kenner van het werk van de auteur Fjodor Klondijk, heb ik begrepen. Wilt u wat voorlezen? Jazeker. Ik lees een stukje voor uit De Le Proos van Molokai, geschreven door Fjodor Klondijk. James is de hoofdvervuur, het is een journalist. James brulde terwijl zijn vuist en priester in het gezicht vloog en zijn schoen met de kracht van een explosie tegen de kin van den dokter botste. Beiden zakten in elkaar. De injectiespuit spatte aan Diggelen tegen het plafond. Er verspreidde zich een weeën geur van chloroform uit de fles, die de priester achter zijn rug verborgen gehouden had en die gebarsten op de grond gevallen was. Bliksemsnel stond James op. De Duitser lag bewusteloos. Er droop bloed uit zijn mond. De priester poogde weer overeind te krabbelen. Maar met een nauwkeurig geplaatste linkse directe op zijn kin... wist James den man nog enige ogenblikken... goed verzekerde rust te garanderen. Uit het woordje den conc concludeer ik, meneer Jansen... dat het al van een tijdje geleden is. Van wanneer dateert dit... 19, uh, eind 1944, begin 1945. En waar zouden we Fjodor Klondijk van moeten kennen? Die zou je moeten kennen omdat er een ander verhaal is... wat wel gepubliceerd is in een verzameld bundel. En die heet ook de Le Proost van Molokai. En die is van niemand minder dan Willem Frederik Hermans. Dus we zijn eruit? Ja. Waarom schreef hij onder pseudoniem? En waarom schreef hij Thrillers onder pseudoniem? Nou, eerst uh, waarom onder pseudoniem. Die Thrillers munten niet uit in vindingrijkheid. Hij schaamde zich er eigenlijk voor. Nou, een beetje wel, moet, zo, zou ik moeten zeggen. Maar vergeet niet dat uh, er ook nog er ook andere uh, interesse waren, behalve het verdienen van geld. Vlak na de oorlog staat een jonge, ambitieuze schrijver zonder iets. Zonder geld, zonder iets. En hij gaat deze boekjes schrijven om heel banaal om geld te verdienen. Maar er is nog iets meer aan de hand. Want als je die boekjes leest, dan zie je een soort eh, b, -achtig, b achtige b B-roman-achtige intriges... Uh, die Hermans geïnteresseerd hebben toen, maar eigenlijk altijd geïnteresseerd hebben. Mm -hmm. Hermans is nooit vies geweest van banale literatuur. Hij was een bewonderaar van Boris Vian. Nu nee, is dat ja. wel een beetje hoger dan iets meer banaal. Hij was een bewonderaar van uh, Ik Jan Kramer. Uh -huh. Hij was een bewonderaar van Lovecraft, de schrijver van gruwelijke verhalen. En zo zijn er nog meer voorbeelden. Dus hij heeft zich als een van de weinige auteurs... niet afgekeurd van, afgekeerd van het lagere niveau van de literatuur... maar dat eerst zelf beoefende en later ook altijd is blijven lezen. U zei het al, hij deed het vooral ook voor het geld. Hoeveel bracht dat op, zo'n thriller, in die tijd? Ik weet het, vaaglijk enkele honderden gulden. is er niet er rijk van toen, geworden? Of? Nou, het was toen een heleboel geld dan kon je een paar maanden lang verantwoordelijk van leven. Ze worden nu geveld uh, deze week door Catawiki, een grote uh, site voor verzamelaars. Hoe, hoeveel brengt dat tegenwoordig op een thriller van Klondijk? Er zijn uh, drie soorten prijzen. De eerste prijs is bij een antiquaar. En de laatste keer dat ik één van die boekjes zag, was het meer dan 3000 euro. Maar daarvoor had, had iemand een aanbod gedaan aan de Universiteit van Amsterdam voor alle vier. Voor maar, 12, uh, voor, maar uh, voor elk 4000, dus uh, toch 12.000 tezamen. samen. Wanneer het op een veiling komt, dan komt er een ander verhaal. Want een antiquair die daar koopt, moet er weer op gaan verdienen. Dus is de prijs lager. En de laatste keer dat ik zo'n boekje zag op een veiling was 1800 euro. Nou, nou dat is wel allemaal... behoorlijk, toch? Ja, zeker. Um, u zei het al, van hij had een belangstelling voor uh, thrillers. En van Jan Kramer ook mooi, avontuurlijke boeken. Uh, als je nou deze thrillers vergelijkt met echt zo'n grote werken. Hè, De Donkere Kamer, Nooit meer slapen, noem maar op. Uh, lijkt het er ergens op? Want dat vond ik uit het citaat van u daarnet niet echt naar voren gekomen. Klopt, maar er zijn andere citaten denkbaar waar het wel zo is. Maar uh, afgezien daarvan, het gaat over de actie. En in alle romans van Hermans, en in het bijzonder In de Donkere Kamer, is actie een heel belangrijk punt. Uh, ik zal nou even een kleine, korte anekdote vertellen. Ik ben een keer bij Gerard Reve op bezoek geweest, lang geleden, meer dan 30 jaar geleden. Ja. Hij woonde nog in Schiedam. En natuurlijk kwam ik een gesprek onmiddellijk op Hermans. Hij wist dat ik over Hermans een paar boekjes nou, schreef. Nou, dat had hij u onmiddellijk kwalijk, denk ik. Integendeel. In hij, hij zei, Hermans kan iets wat ik niet kan. Hij dacht niet Absie. dat u zich met de verkeerde schrijver bezig Absoluut niet actie in een boek. Hermans kan binnen in één bladzijde iemand in de kamer in laten lopen en uit laten lopen. Dat kan ik niet, zei Gerard Reven. Nou, dat actie-element wat in deze Klondijk-boekjes zit, zit ook in zijn andere werken. Maar er is nog iets meer. En Enkele keer kom je een zin tegen dat je denkt, ja... Dat is Hermans. Bijvoorbeeld, een stukje verder in hetzelfde verhaal. Daar vindt een gevecht plaats op een toneel waar een bandje speelt. En daar staat dat het meisje dat de elektrische gitaar bespeelde omvergelopen werd. Er kwamen donderslagen uit de luidspreker toen het instrument op de grond viel. En daarna een lang gehuil dat aanhield als van een sirene die zijn toppunt niet bereiken kan. Maar dat laatste is een ja. prachtige Hermansiaanse ja. vergelijking, niet? Die herken je uit duizenden, inderdaad. Ja. U heeft hem persoonlijk gekend, hè? u heeft ook met hem gesproken... ook, ook eens over die thrillers. Ja, maar daar bleef hij altijd geheimzinnig over. Hij wou het niet zeggen. Uh, je, nou nee, het is dus een ander. De, de, de, de bron van het hele verhaal ligt bij een Amsterdamse student die in 1975 student heette trouwens Jan Kuiper, later dichter, bekend ja. geworden dichter ja. en redacteur van een grote uitgeverij. Ja. Die Jan Kuiper vond op het Waardeloopplein die boekjes en bladerde erin en herkende zinnen die ook in het gepubliceerde werk van Hermans hmm. aanwezig waren. En zo heeft hij het toen in 1975 ontdekt. Dat heb ik Hermans verteld, want dat, dat boekje waarin er stond... Dat, dat is ja, want dat ik vind natuurlijk daarna dat hij u ook gewoon gezegd heeft... ik deed het alleen maar voor het geld en ik, ik geneer me er wel een beetje voor. Nee, dat laatste niet, dat mis... het eerste wel, het laatste niet. Het eerste wel. Maar je vond het niet leuk dat het openbaar geworden is. Dat kan ik u wel zeggen, ja. Dat had geheim moeten blijven. Wordt Hermans nog gelezen eigenlijk, in zijn algemeenheid? Nou, als je kijkt naar het aantal drukken van de grote romans... dan nog steeds... Uh, nooit meer slapen is ergens in de 44ste druk... en datzelfde geldt voor de Donkere Kamer van Damocles. En ik kijk er regelmatig na, omdat het mij interesseert... die hele gang van zaken van drukken en herdrukken. En dan zie je dus toch wel om de 1, 2, soms iets meer... 3 jaar dat de grotere mans worden herdrukt. Nog steeds. Want ik was natuurlijk ook een beetje bang. Ik denk aan Vesdijk. Vesdijk gaat dood en niemand leest Vesdijk dat meer. Dat heb ik meegelezen. Nee, en, en dat is erg zonde trouwens. Denkt u dat ja. er nog... Uh, ja, een meer pseudoniemen bestaan. Misschien komt er over twintig jaar weer een student die ontdekt dat iets toch wel erg op Hermans lijkt. En dat, dat, dat er nog een afsplitsing is geweest of kan dat niet? Ik denk het niet. Dan, er is al zoveel bekeken. Ik denk het niet. Het enige wat wel mogelijk zou kunnen zijn, dat er behalve die vier die bekend zijn, waarvan hij dus twee opnieuw gebruikt heeft in ander werk, dat behalve die vier er nog enkele zullen opduiken. Ik heb het hem een keer gevraagd, maar het antwoord natuurlijk nee. We gaan kijken wat het opbrengt op de veiligheid Katawiki. En dank voor uw toelichting, Frans Jansen. Geen dank. Goedenavond, Sianne Wikkler. Ja, goedenavond. De directeur van het Instituut Nederlander in Parijs. Merkt u in de stad al iets van uh, verkiezingskoorts? Ja, dat kan je niet missen eigenlijk. Een en al optocht en demonstratie en nou, manifestatie en van alles. Wat heeft u zelf meegemaakt op straat? Uh, zeker op 1 mei was het heel... Hey, dat, is, uh, dat is de dag van de arbeid. En dat is een, een, niet alleen een feestdag hier... maar echt de dag dat iedereen de straat op gaat. Dus waar je ook gaat, dan merk je... Het hangt vanaf waar je gaat en welke kleur de vlaggen zijn. En uh, uh, waar de mensen voor, uh, voor de straat op zijn gegaan. Maar heel veel, veel vakbonden, veel ja, partijen, van alles en nog wat. Maar het is hier, er zijn uh, in Parijs ongeveer 3000... ...demonstraties per jaar. Dus dit is altijd hier. Eigenlijk ook buiten verkiezingstijd. Hier ja. gingen de verkiezingen in Nederland erg om de bezuinigingen op cultuur. Is dat in Frankrijk ook een punt? Nee. Er wordt niet zoveel over bezuiniging gesproken überhaupt hier. Dat wordt vermeden denk ik eerder in, in de, in de publieke discussie. Maar uh, met cultuur um, is het niet echt punt. In, fe in feite is er ook een televisieuitzending geweest waar ze het over hadden. Van ja waar is de cultuur, waarom wordt er niet, niet uh, over gesproken. Maar het is niet, dat is niet zo'n enorme punt hier. Ik denk dat het de heel vanzelfsprekend is dat cultuur uh, te wordt. Wie gaat het winnen volgens u morgen? Uh, u heeft dezelfde, dezelfde <laughs> informatie als ik, hoor. Ik kan het echt niet zeggen. En welke muziek zullen u voor u draaien in het verband met deze... Franse verkiezingen. Ja, ik heb gedacht aan, uh, aan, aan, een, aan een oud liedje uit de jaren zestig. Het was een, een echt een, zo'n zo chanson, een, een hele succesvol. Het was nummer één een tijd lang. En dat heet uh, Les Neiges de Kilimanjaro, dus de, de sneeuw van Kilimanjaro. En dat liedje is, heeft eigenlijk niks met deze periode te maken. Maar vorig jaar uh, heeft de, de Franse regisseur uh, Robert Guédigian... heeft hij een film gemaakt met dezelfde titel... En dat is een film die, die heel erg gaat over, over, over Frankrijk nu. En over ja, juist al die demonstraties en al die hele zeg maar, vakbondsbewegingen. En het, het verdwijnen daarvan in Frankrijk. En dus uh, dat is in feite de reden dat ik dat, uh, dat liedje heb uitgekozen beaucoup plus loin la nuit viendra bientôt il voit là-bas dans le lointain les neiges du Kilimanjaro elles te feront Blanc manteau, où tu pourras dormir. Elle te fera un blanc manteau, où tu pourras dormir, dormir, dormir. Dans son délire, il lui revient. La qu'il il, aimait. il allait, main dans la main, il la revoit quand elle... Pascal Danel was het en je zou het niet zeggen... maar het had dus iets te maken met de talende macht van de Franse vakbonden. Het was de keus van Sianne Wickler... directeur van het Institut Nierlandais in Parijs. Tot zover onze muziek in verband met de Franse presidentsverkiezingen morgen. We gaan even luisteren naar een beroemd ongeluk uit 1937. in Het is een het is Oh my, get out of the way, please. Het is fijn, het is in And it's En het is morning de All the folks alle mensen vergeten dat dit is the Dit is the worst de grootste danstruten in the wereld. Nou, ik kon het misschien niet helemaal goed verstaan, ik tenminste niet. Maar u hoorde een live verslag van het ongeluk met de Hindenburg. Het grootste Zeppelin ooit gebouwd. Hij was van Duitse makelij. En morgen is het 75 jaar geleden dat hij vlak voor de voorgenomen landing in Lakehurst... bij New York in Amerika voor ongelukte. Historicus en luchtvaartdeskundige Mark Dieriks is verbonden aan het Huygens Instituut in Den Haag. Uh, je hoorde de paniek in de stem van de verslaggever. Ja, ja, en het mooiste stukje hoor je eigenlijk net niet... want hij eindigt... met. Oh, weer verkeerd, met verkeerd een, uh, Nou, dat is flauw, maar... Uh, hij eindigt met een soort kreet... Uh, create... Oh, de Humanity... Je komt hier achter. Hoe komt het dat er beeld en geluid van die crash bestaat? Uh, nou, eigenlijk kwam dat omdat de luchtscheepvaart in die tijd heel erg in de belangstelling stond. Luchtschepen zijn enorme vaartjes, van een paar honderd meter lang. Wat is de goede naam trouwens? Zeppelin of luchtschip? Want dat wordt allebei gebruikt. Nou, je hebt luchtschepen van verschillende merken, zal ik maar zeggen. En Zeppelin is het bekendste merk. Juist. Wat was een luchtschip voor de jongeren onder ons? Een luchtschip was eigenlijk een soort... Dat uh... was ook voor de ouderen, want de meesten daarvan hebben het ook nooit meer meegemaakt. Nee, precies. En ik ken het natuurlijk ook alleen uit boekjes en, en plaatjes en zo. Maar een luchtschip is eigenlijk een soort in de lucht vliegende uh, cruiseschip. Daar moet je het eigenlijk aan denken, ook qua, qua afmetingen. En het was bedoeld als concurrentie voor het vliegtuig, want dat bestond ook al in die tijd, neem ik aan... Uh, nou, het is eigenlijk zo dat in die periode tussen de Tweede, Wereld, de Tweede Wereldoorlogen... Waar die, wanneer die dingen uh, bekend worden en wanneer er uh, erg veel belangstelling voor is... dan is eigenlijk de technologische ontwikkeling van de luchtvaart is niet helemaal duidelijk. Ook voor degenen die, er, die ermee bezig zijn. En de vraag is, als je nou lange afstandsdiensten gaat onderhouden, hoe moet dat? Heb je daar vliegtuigen voor nodig met wielen, zoals wij ze nu kennen... Of heb je vliegtuigen nodig die op het water landen. Dan heb je overal rivieren en, uh, en uh, meren en dergelijke... waar je landen kunt zonder dat je veel kosten hoeft te maken... voor luchtvaartinfrastructuur. Of misschien heb je wel een hele nieuwe, andere technologie... die je daar ook voor kon gebruiken. En dat waren de luchtschepen. En het idee was dat dat het schip van de lucht werd, zeg maar. Ja, absoluut. Ja, ja. We gaan er zo over door. Maar even contact zoeken met Renate Vrode. componist. componist maakte een videocantate over de crash met de Hindenburg. Uh, wat deed hij eigenlijk in New York? Want hij kwam uit Duitsland, mevrouw Vrolijk. Hij kwam daar om uh, uh, passagiers af te leveren. Dat, uh, het was uh, de eerste vlucht van uh, het eerste officiële seizoen, uh, waarvoor hij daar naartoe vloog. Wie waren er aan boord? Uh, ja, gewoon gasten en uh, uh, uh, passagiers die ervoor betaalden en die daar ook een uh, forse duit voor betaalden, want het was... Uh, Zeker zo snel als met een uh, stoomschip of met een uh, schip. Dus, en daar betaalde je dan ook uh, flink voor. En wat ging er mis van de Titanic? Weten we dat het iets met een ijsschots te maken had? Wat ging hier mis? Uh, er brak uh, brand uit uh, uh, in het achterschip. Uh, en uh, omdat dat ding gevuld was met uh, waterstof, uh, ja, ging dat natuurlijk allemaal heel snel. En binnen 34 seconden lag dat ding op de grond. Het, uh, het heeft jou, dit ongeluk heeft jou geïnspireerd tot het maken van een uh, videokantate Renske. Uh, wa waarom? Wat was er zo inspirerend aan, artistiek gezien? Het is een mooi verhaal. Het is een mooi. Uh, ik vind ook een mooi apparaat. Ik, ik zeg altijd, maar het is een beetje een, een, een, een bovenaardse onderzeeër. Uh, groot lang ding. Uh, heel onhandig. Uh, voor een uh, luchtschip van 250 meter lang, waar dan 100, 120 mensen in kunnen in totaal, inclusief bemanning. Ja, gewoon hele rare verhoudingen. En uh -huh. uh, uh, ja, wel een soort droombeeld. En ik heb ook wel zelf iets met vliegen en met, met, met vliegtuigen vroege luchtvaart. En, ja, dan, het nee, dat combineert. Af... We hebben een fragment van je videokantate Charlie Charlie. Ja. Ja. Charlie, Charlie van Renske vrolijk, de videocandidaten die ze maakten over het ongeluk met de Hindenburg. Ik ga even terug naar de luchtvaartdeskundige Mark Direks hier in de studio. Um, het, het was een Duits ding. Ja? Hij zou eigenlijk de Adolf Hitler gaan heten, hoorde ik. Uh, ja, ware het niet dat uh, de firma Zeppelin, en dan met name een van de topmensen daar, uh, behoorlijk ruzie had met de Nazi-partij? En dat heeft men dan uiteindelijk weten tegen te houden. En zo is het dan als een soort compromis... er de Hindenburg als naam uitgekomen. Renske, ja. mis jij de Zeppelin nog wel eens? Um, ja, als, als, als, als droombeeld of als iets waar... Uh, van ik heb zelf wel zo'n zo zo verlangen van dat ik daarin mee zou willen vliegen. en uh, Ja, het is gewoon een mooi ding. En uh, ja, ik, ik zou daar... Ja, als je het zo zegt... Ja, ik mis en wel je mist hem eigenlijk dagelijks. Oh. Uh, nou, <laughs> dat zou ik nou niet... maar ik zou het wel leuk vinden om mee te vliegen. Mark Dierks, heeft u dat ook? Van, jammer dat ik de tijd van de Zeppelin... zelf niet meer heb meegemaakt, dat ik hem... alleen maar uit de boekjes ken. Ja, maar ja, dat heb je natuurlijk met heel veel historische... onderwerpen en... Als je nou per se mee zou willen vliegen, dan uh, er bestaan tegenwoordig nog uh, luchtschepen overigens. En uh, daar kun je mee mee. En dat kost, uh, ik geloof, 200 euro voor een half uur vliegen. Dus dat zou zomaar kunnen. Er is eigenlijk niks voor in de plaats gekomen hè, voor het luchtschip, voor de Zeppelin. Nee, het ongeluk in, uh, uh, waar we het hier over hebben in Lakehurst... is eigenlijk uh, meteen het einde van, van, de, van de luchtscheepvaart. En dat had niet zoveel met zeg maar, de, de, de ramp zelf te maken. Het is ook niet de grootste ramp die ooit met een luchtschip eh, gebeurd is. Er is al eens eerder in Amerika de Akron eh, verongelukt. Dat is ook zo'n luchtschip waarbij ook meer slachtoffers gevallen zijn. Maar dit werd toevallig op film vastgelegd. En via het bioscoopjournaals ging het beeld de hele wereld over... Van dat er iets fundamenteel mis was met deze technologie. En dat, dat, dat was de nekslag. En dat was ook de conclusie. Dat viel niet meer te repareren. Men heeft ook na de Tweede Wereldoorlog het nooit meer geprobeerd. Nou, probeerde eigenlijk, de nazi's probeerden dat te re repareren... door in Amerika grote hoeveelheden heliumgas te bestellen... en daarmee een nieuw te bouwen luchtschip te vullen... En de Amerikanen die hebben al heel snel een exportverbod voor helium... als een soort strategische grondstof voor de oorlogvoering afgekondigd. En dat ging gewoon niet door. En dat was het einde. Absoluut. We stonden stil bij het ongeluk met de Hindenburg. De grootste zeppelin ter wereld. 75 jaar geleden. Ik dank u, Mark Dieriks. En ook bedankt kunstenaar Renske Vrolijk. Het is vijf voor twaalf. De slogan is uh, eerlijk, helder, heen. Ja, we kennen het CDA eigenlijk alleen van wat uh, droge slogans... zoals slagvaardig en samen of vertrouwen in Nederland, vertrouwen in elkaar. Maar CDA-kandidaat Henk Bleker verraste dus met een variatie op een bierreclame. De slogan is uh, eerlijk, helder, heet. Marketingdeskundige Marcel Beerthuizen, goedenavond. Goedenavond. Zou u dat Bleker hebben aangeraden, deze leuze? Nou, het is wel zo dat in de politiek je ook steeds meer als een reclamemaker moet denken. Dus je moet proberen kort en krachtig je boodschap over te brengen. En dat helder te doen. Uh, dus dat, een slogan is daar een heel goed uh, instrument voor. Maar dit lijkt wel erg op een bekend biermerk. Ja. Dus ik weet niet of dat. Uh, is of dat, dat plafiaat? Gedacht... Kan iemand daar stappen tegen nemen? Ja, dat kun je beschermen. Heineken kan dat beschermen. Die heeft dat ongetwijfeld ook beschermd. En waarschijnlijk als een merk laten vastleggen. Dus als dat heel vervelend vinden dan zouden ze daartegen kunnen optreden. Het is echter maar voor een korte periode natuurlijk. Dus misschien zien zij ook nog wel de humor ervan in. Uh, nou, het is met een knipoog, denk ik. Maar ja, het gaat natuurlijk om een serieuze functieleider van het CDA. Had, had Bleker niet beter op de foto met een stel uh, eerlijke, hardwerkende boeren kunnen gaan... Ja, nou, ik denk dat, dat hij heel uh, krachtig uh, en, en, en duidelijk, wil, uh, duidelijk wil maken wat zijn uh, doelstelling is. Dus uh, met zo'n slogan, die ook blijft hangen bij mensen... Uh, kun je dat op een betere manier doen dan door middel van een foto. De andere kandidaten hebben nog niet allemaal hun leus klaar. Mevrouw Spies bijvoorbeeld en meneer Buma. Wat zou u hun aanraden? Ja, ik heb toch wel wat gedacht. Ik, voor mevrouw Spies zou ik zeggen... Uh, uh, uh, zo, en, en, en, en nu Liesbeth. Eh, ja, Gros heeft net een nieuwe eh, campagne. <suss> dus voor Van Heersma Buma zou ik zeggen... Uh, van Heersma van, van, van Buma, het klinkt al lekkerder. Het, je... het klinkt al lekkerder. Hey, en die groene petjes met uh, Erik Helder Henk. Wat moeten we daarvan vinden? Ja, dus, uh, groen is de groene structuur van het CDA, dus dat mag gewoon. Uh, dus ik verwacht ook niet dat daar een probleem over gaat uh, ontstaan. U vindt het hoort er allemaal bij, uh, ook, ook, ook petjes en andere prularia die horen bij de nieuwe campagnes tegenwoordig van politie. Het is niet anders. Ik dank u, Marcel Beerthuizen. En dit was het voor deze zaterdagavond, deze Bevrijdingsdag. Morgen is het... Pim Fortuindag in Nederland en Griekse verkiezingen en Fransen. En u hoort de uitslag morgenavond van John Jansen van Gade. Goeienacht. De slokken is eerlijk helder heen. New York op Radio 1. Yeah, I'm out at Brooklyn now I'm down in Tribeca, right next to the narrow but I'll the Theodore Holman op zoek naar het New York gevoel de muziek de films de verhalen new York. de New York nacht in de nacht van woensdag op donderdag van 2 tot 6 yeah.